De Syrische president Assad heeft de gouverneur van de stad Hama ontslagen. Hama was gisteren het toneel van de grootste demonstratie tegen het Assad-bewind sinds het begin van de opstand in maart. De schattingen over de deelnemers lopen uit een van de enkele tienduizenden tot driehonderdduizend. Het ontslag van de gouverneur werd bekendgemaakt op de staatstelevisie. Toelichting werd niet gegeven, maar vermoedelijk vindt Assad dat de gouverneur hard had harder had moeten ingrijpen. Organisatoren van het protest vrezen dat de oppositie nu alsnog hard zal worden aangepakt.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 Het weer vooral in het oosten veel bewolking, in het zuiden en westen zonnig. Het is maximaal 19 graden. Morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANJB. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch staat file tussen Maarse en knooppunt Oude Rijn. 7 kilometer, dat komt door werkzaamheden. En de A13, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein, 4 kilometer. Tot zover de verkeerde. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 Ik Zelf blijf gewoon een hele grote fan van de muziek van Lily Ellen. Gewoon gezellige muziek. Zal begin voor u twee hoor 20 22 van haar. CFM. Voor Zandvoort en de regio. Het is even na drie uur inderdaad het tweede gedeelte alweer van dit programma en daarin onder meer. Uiteraard rond de klok van half vier, de evenementenagenda. En uh, rond de klok van kwart voor vijf uiteraard het gedicht van de week En het staat tegen vandaag in het teken van fietsen Want de Tour de France is weer begonnen Ja, dus we spannend Dus vandaag dit toepasselijke gedicht uh, We gaan u nog uitnodigen voor een uh, IVN natuurwandeling Morgen uh, we gaan natuurlijk nog vaak schakelen met het circuitpark Zandvoort. Met het Dutch Powerpack Festival. Daar is volgens onze race reporter aanwezig, Willem van Densen. En die gaat ons natuurlijk weer helemaal bijpraten over de gang van zaken al daar. Uh, in het laatste uur hebben we natuurlijk uh, de uitslag van, hopelijk van de, de damesfinale op Wimbledon. Nog meer Tour de France nieuws en golf nieuws. Dus genoeg reden om te blijven luisteren. En natuurlijk daartussendoor ook nog allemaal lokale nieuwtjes. Dus houd u papier en pen bij de hand. Oké, okay, dat allemaal dus in de komende twee uur Zandvoort op zaterdag. En zonnige muziek, hier is Bonnie M.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 De zomerhit van Dick en Simon op de Softwaarts Radio. En die heet inderdaad een mij lang, bedoel ik eigenlijk. Ja, zo. Is de... Dat waren ze weer, hè? Dat waren ze weer, de boys. Yeah. boys, alweer een nieuwe hit. Ja, luisteraars, uh, de natuurliefhebbers. Morgen organiseert namelijk het IVN zuid kennemerland een natuurwandeling over het Wurmenveld en het Kraansvlak... naar Bloemendaal aan Zee en weer terug via de Duinpier Pieperpad. Met zijn unieke zeedorpenlandschap en natte duinvalleien. Van uitgestrekte strandvlaktes tot intieme valleien. Zet de eerste voetstappen in het gebied dat tot 1 juli in verband met het broedseizoen gesloten is geweest. De start van deze wandeling, de vertrekpunt is vanaf het spoorfietstunneltje in Zandvoort Noord. En daar wordt u geacht om 6 uur aanwezig te zijn. En men adviseert een verrekijker drinken en iets te eten mee te nemen. En ik zou in ieder geval ook een fototoestel meenemen. Dus morgen begint de wandeling om 6 uur vanaf het spoorfietstunneltje in Zandvoort Noord. Noord. Ja, vooral uh, toeristen die uh, nu in Zandvoort verblijven, ga genieten van de mooie natuur die we hier hebben. Want... Ja, het is prachtig. Echt helemaal mooi. En we kunnen natuurlijk altijd in de Amsterdamse Waterleidingduinen gaan, uh, gaan wandelen. Maar ja, omdat dit gebied is afgezet in verband met het bro broedseizoen en nu weer open is, een unieke kans om kennis te maken met dit prachtig stukje natuur. Amsterdamse Waterleidingduinen inderdaad, het Nationaal Park zuid kennemeland We hebben het allemaal hier in Standfoort. En lekkere muziek en welke zoveel, want daar is je Vent voor hè. Hier is Love the Sunshine. Daar de is deze dame Laura Brenneken veel te vroeg overleden. In de jaren 80 maakte ze deze platen. En die werd toen een behoorlijk hit. worden de self-control bij CFM. CFM, Race Radio, Pit Report, Report. En het is weer tijd om over te schakelen naar het circuitpark Zalvoort. Want Willem van Dezen, die is nog steeds bij de Dutch Powerpack. Worden de race van de Ferraris? Of zijn die nog bezig, Willem? Ja, we zijn bezig met de race van de Ferrari uh, owners, uh, Club. Ja, een uh, stel Ferraris. Uh, en uh, ja, de titel zegt het al, de owners, Club. zijn nou, het zijn overal mijn eigenaar uh, van de owners ook een race uh, ja, met uh, veel uh, verschillende klassen uh, in deze race. Want er uh, zijn 22 auto's ja. die van start zijn gegaan. En als die niet is, uh, dan worden we in... Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uh, verschillende klasses. Nou, dat geeft al aan dat er uh, verschillende goedkope auto's zijn. De nieuwste van de nieuwste uh, rijden rond. En dan hebben we het ook de 4, 58 challenge. Maar ja, achterin het veld zien we ook uh, ja, wat uh, oudere verhaal is. En dan uh, met name de uh, 308 GTP uh, modellen. Ja, dat uh, impliceert dan ook dat er uh, flinke snelheidsverschillen uh, tussen zitten. Als kijken naar uh, er de snelste ronde bij. Dus die uh, zitten in de. 50, maar er zijn ook auto's uh, die 2 minuten 17 over het uh, rondje zijn Ja, wie het heel goed deed was, de man die op uh, pole position uh, vertrok, dat was Derek uh, Johnson. Ja, die had op een gegeven moment een op van uh, kleine 20 seconden op te spelen, Maar het heeft niet zo mogen zijn voor deze man, want die uh, werd getroffen door een uh, lekker pomp. Uh, daarmee moest hij de leiding overgeven aan uh, Mike Duane, die eveneens in een uh, 4.58 uh, challenge rijdt. De tweede op dit moment is het Crack uh, Milner en de uh, Audi. Jullie net nog uh, ja, ongeveer één ronde gegaan. Uh, zijn de Ferraris dus uh, op weg uh, naar de finish? Maar je hebt zeven klassen en hoeveel auto's heb je in totaal? 22. 22. Dus de kans dat je op het podium komt is erg groot. Ja, de kans om op het podium te komen, uh, ja, die is eigenlijk uh, voor sommige klassen, uh, is het al, uh, eigenlijk vanzelfsprekend. <laughs> Ja, als ik uh, dan even kijk naar de indeling. Uh, ja, om, uh, wat, uh, we hebben klasse C1B. En daarin zijn er twee deelnemers. Dus ja, gegarandeerd een tweede uh, plaats. Kijk, ja. dat is gunstig. Goed. Er zijn uh, ook klassen met uh, vijf of uh, vier deelnemers. En daar is nog even twijfel uh, uh, van uh, ja, wie gaat het podium bereiken. Al met al, uh, ja, toch. Uh, Ferrari uh, is altijd heel gezond. Uh, natuurlijk uh, om die auto's te zien en uh, te horen. Het hij heeft toch wat. Uh, ja, vorige week. Uh, Laten we even bij de Ferraris blijven we we op Zandvoort, op het circuit Italië, uh, aan Zandvoort. Ook toen veel Ferraris aanwezig. Wat ook veel aanwezig was vorige week op het circuit, waren uh, daar aan de toeschouwers. Want toen uh, werd het uh, circuit vervolgd door een kleine 40.000 toeschouwers. Geweldig hè? Dat is vandaag iets wat anders. <laughs> uh, ja. Dat geeft toch aan dat de, de Ferrari uh, en met name Italië uh, toch ook uh, trekt uh, bij de mensen. Ja klopt, als er 40.000 toeschouwers zijn geweest vorige week, dan waren er nog meer als dan, bij, als dan destijds bij de DTM, of uh, vergis ik mij dan? Uh, ik ben het aantal van de DTM kwijt, maar het uh, zal een ieder niet minder geweest zijn. Nee. Oké, okay. de, de Ferrari's zijn nog onderweg. Uh, in, als we de volgende keer contact hebben, dan uh, krijgen we voor jou de uitslag. Dan krijg je voor mij de uitslag en dan uh, stappen we over van de merk. <laughs> We gaan nu na verder met de Volkswagen Cup. Oké, okay. hey, we gaan je straks weer bellen. Bedankt voor deze update. Zo, oké, okay, ik ga me erop voorbereiden op de Volkswagen Cup. Ja, jij als uh, Volkswagen bezitter. Ja, dat bedoel <laughs> ik. Ga je mijn dakje wel open? Dat kan hè nu? Dat kan hè Willem? Ja, dat kan zeker. Maar dan nou, nou, ga ik er wel vanuit dat je een hebt hebt als je het Oké, okay, nee, dat komt helemaal goed hoor. Die zit erop. Dankjewel Willem. Hoi hoi. Om half drie van Lex van de Oren De zon kunnen we vandaag nog gaan verwachten Zo rond en daarbij vier uur is het om het een beetje Terras weer worden En CFM die werkt er een klein beetje aan mee door deze salsa mix voor je te rijden Jorden Celia Cruz ZFM voor Zandvoort en de regio en het is half vier hoog tijd voor de evenementagenda. wat kunnen we de komende dagen allemaal hier in Zandvoort gaan doen, we horen het vooral met beetje ja, allereerst is uh, ongeveer een uurtje geleden om half drie de zomerexpositie Heilige Plaatsen in de Agatha Kerk uh, geopend en die duurt tot 28 augustus want er zijn 23 bekende en of aankomende kunstenaars die het jaarthema bijzonder kunstzinnig in hun werken hebben uitgebeeld. Het aanbod aan kunst is divers met niet alleen schilderijen en beeldhouwwerken, maar ook poëzie... ...keramiek, glaswerk, fotowerk en patchwords. Dus voor iedereen wat wils. Bij de kunstwerken hangt of staat de motivatie van de kunstenaar... ...wat het thema hem of haar heeft geïnspireerd... ...tot het maken van het kunstobject. Deze zomerexpositie is van 2 juli tot met 27 augustus... ...elke zaterdag tussen 2 en 5 uur geopend. En de opening is vandaag een muzikaal omlijst... ...door gitarist Michel Knubbe. Dus u bent altijd van harte welkom... ...van 2 juli tot met 27 augustus tussen 2 en 5... ...elke zaterdag in de agenda. Hata Vanavond. En dat is als het wel ligt nog iets voor jou. Maar ik weet niet of er nog kaarten voor zijn. Een uh, groot feest. Back to the 80s. Ja, ik zag het ook. Leuk feest. Ik hebt het Leuk altijd feest. over. Muziek uit die 80's. En uh, dat begint namelijk, in, dat is namelijk uh, in Beach Club Far Out in Zandvoort. En dat begint om half acht. En dat duurt tot twaalf uur. En die hebben zelfs een dresscode. Ook, ja, ja. Dus ik zou zeggen smoke, uh, smoking of wat dan ook. Nee hoor. ethisch is de dresscode. Uh, het entree kost 12,50 euro. Want vol is van dus je zou nog kunnen kijken op info... ...apenstaartje beachclubfarout.nl. Dus back to the ethisch. Rob. Uh, morgen hebben we, dan gaan we dan nou kijken naar, uh, en luisteren naar het muziekpaviljoen. wat heb je Anstuin en Peter Marnier. Amsterdamse hits en volksliedjes. Dat duurt van half twee tot vier uur. En we hebben uh, de, de, uh, een mooie documentaire. Want de laatste documentaire die onze plaatsgenoot en cineast Thijs Okkersen over Zandvoort maakte... ...Zandvoort, Zon en Zee... ...zal op dinsdag 5 juli... ...door de afdeling uh, Zandvoort van de ANBO voor leden en niet-leden in het Theater de Krocht gedraaid worden. De entree is voor ANBO-leden gratis. Niet-leden van de seniorenvereniging betalen 3 euro en dat is inclusief een consumptie. De film draait vanaf half drie en de zaal gaat om twee uur open. Tot zover. Oké, okay, nou we gaan even back to the 80's. Wat dacht je daarvan? Uh, ja, oh, dat dan, uh, gaat, <laughs> dat kan kan <er> <laughs> Ja, ik was er een klein beetje op voorbereid. Vanavond dus dat feest, hè? Hey, far out. Ja, klopt. Maar ik kijk even zover. op info of er nog kaarten zijn. Nou, ik ben heel benieuwd. Maar we gaan nu genieten van McFadden en Whitehouse. Hier is een naastapping aan staal.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 refuse to be held down anymore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 We doen even een mooi blokje Back to the 80s. Ja, dat is juist die evenementagenda daarover. Back to the Ja, vanavond. Back, Back to the 80s. Nou, dat deden we ook even bij CFM. Als eerste McFerney Whitehead. Hits. En uh, ik nou stapping als nou. Gevolgd door Dana Summer. En de Bird Girls. Oh, wat zijn ze stout. Ja. Ja. Heel stout. Goed. Uh, ja, nou waren we vorige week al uh, met CFM even heel kort op uh, televisie. Hoe lang zijn we erop geweest? Een paar ja. seconden volgens paar, mij. Maar goed. Flits. We, waren, we zijn daarop geweest. Zandvoort uh, komt wederom in de, uh, op het tv. En wel bij RTV Noord-Holland. Want vanmiddag om kwart over vijf uh, is de eerste aflevering te zien... ...van een nieuw seizoen van het Zandvoortjournaal. In deze reeks staat de zoektocht naar het racetalent van Noord-Holland Centraal... ...en krijg je een uniek kijkje in de wereld van de mensen en gebeurtenissen op... ...en rond het wereldberoemde circuit van Zandvoort. De zoektocht naar nieuw, het nieuwe racetalent wordt begeleid door de Nederlandse autocoureur Michel Bleekemolen. Na afloop in mei melden zich enkele tientallen enthousiaste jongeren talenten aan. Zij vechten de komende weken een pittige strijd uit... ...met de, een goede reden, de winnaar namelijk de, van de titel Talent van Noord-Holland. Nog een jaar lang op het circuit rijden in een Volvo 360. Vanmiddag kwart over vijf RTV NH. Ja, ja. het, het Zandvoortjournaal journaal. ja, hij is weer terug. In Zandvoort gebeurt het. Dat is goed nieuws. Een beetje zandvoort in Noord-Holland kan helemaal geen kwaad. Want we hebben met z'n allen zin in Zandvoort. En we hebben zin in nieuwe muziek en lekkere muziek. Ja, de nieuwe Sila la mag, mag er zijn. Hier is I Want You.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 Uit de jaren 60, 70, 80, 90. En uh, van u die horen hier bij CFM. En dit was weer eindje uit de jaren 80. Lekker hoor. De Barts en the Rhythm of the Night. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. En uiteraard voor het vervolg van de Dutch Powerpack schakelen we weer snel over naar het circuitpark. Zo naar Willem van D. daar. Willem. Ja, goedemiddag. Ja. Inmiddels zijn we bezig hier met de Volkswagen Racing Cup. Volkswagen, ja bouwt uh, diverse uh, modellen natuurlijk maar het zijn tot nu toe toch uh, golfjes uh, dat moet jij terug doen uh, Rob. Uh, als het golf dan golft het goed hè ja die aan de leiding gaan uh, dan is het uh, de Engelsman uh, ja moet King Snalen <laughs> die de leiding heeft en op het tweede paard uh, vinden we een dame terug uh, ja niet onverdienstelijk natuurlijk dat is zo uh, woon en op de derde plaats is het dan een Volkswagen Bora van Joe Gutbroek. Nou ja, het zal. <laughs> ik heb hem niet bedacht, de naam. Het staat op papier. En uh, ja, dan kijken we volgens waar Cup uh, zeg ik. Uh, er zijn een aantal modellen. Uh, het meest opvallende model wat hier uh, rondreest... ...is natuurlijk uh, iets wat je niet alle dagen op een uh, circuit uh, tegenkomt... ...en wat je ook niet verwacht. Dat is een Caddy, uh, zo'n uh, bestelautootje. Nou, die gaat nog uh, vrij hard uh, goed. En het is uh, wel leuk om zo'n auto ook eens uh, in actie te zien op een... Circuit. Geweldig! Ja. Uh, de spanning in de race uh, ja, is er wel. Die is ook wel een beetje kunstmatig uh, gecreëerd. Want uh, ja, ook uh, zien we dat bij de Clio Cup dat we af en toe een reverse krijgen. In dit geval is het ook bij die uh, Volkswagen Cup dat de eerste zes van de kwalificatie uh, zijn omgedraaid. Dus degene die uh, pole position had, en dat is ook een uh, leuke auto, dat is een Beatle en die heeft heel, heel weg van de Derby. Uh, die kennen jullie uh, ongetwijfeld wel vanuit die film uh, die nou, dit is de nieuwe uitvoering daarvan, de Beatle, helemaal in de kleuren van Herbie. Die had pole position, die wordt uh, bestuurd door uh, Steve Chaplin. En die moest vertrekken, dus van de uh, zesde plaats. Ja, en die is er alles aan gelegen om uh, verder naar voren te komen in het veld. Inmiddels is uh, Chaplin dan uh, ja, opgerukt naar de derde plaats. En uh, ja, of de twee golfs het gaan volhouden tegen deze Beatle, dat is nog even wachten. We zijn ongeveer. Halfweeg uh, de race. Dus uh, spannend uh, slot gaan we tegemoet van deze Volkswagen uh, Racing kunnen. Ja, Willem, hoe hard gaan deze golfs uh, eigenlijk over circuit, die andere Volkswagens? Ja, jij ja, bent geïnteresseerd hoe uh, jij dat nou nog vragen? Je rijdt zelf met een Volkswagen. Ja, daarom. <laughs> en ik heb hem nog nooit helemaal ingetrapt, dus ik wil weten hoe hard ik kan. Nou, uh, de topsnelheid, uh, dat uh, die gegevens heb ik even niet, maar de snelste tijd is hier gezet. Uh, door die uh, poetel uh, met de 1 uh, minuut 58 oké okay, nou dan, dan moet ik nog even wachten voordat er Rob langskomt hoor ja ik bedoel uh, ja er zijn altijd uh, winnaars en verliezers. <laughs> oké okay. hey hartstikke bedankt voor deze tussenstand de race eindigt ongeveer rond 10 over vier kwart over vier en dan komen we bij jou terug voor de uitslag ja dat gaan we zeker in het houden. en na deze race krijgen we nog naar een hele leuke en spannende race in de Formule 1. Oké, okay, daar hebben we het om kwart over vier over. Gaan we doen. Tot dan. Tot dan. Dat was Wille van Nissen van de Sequoie Park Sanford. Ja, ik zie wel een race hebben. Me <laughs> ja, geweldig. Dank je wel open. Rolbar zit erin, dus ik mag het Ciqui op. Maar als het regent, dan is ik dat die dicht. Ja, dan hou ik hem dicht. Hey, Carol Emerald is hier. Wat leuk zeg. I'm here heet Riviera Life. Yeah. Yeah. I'm really tired of my concrete jungle. Six days a week.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 Van Zandvoort ook op TV. Ook op TV. Zie je van Text TV op kanaal 45. 45.